Uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk zijn 70 Nederlanders overleden na behandeling in de Duitse kliniek van natuurgenezer Klaus Ros in Bracht, vlakbij Venlo. Dat schrijft de Telegraaf. Gisteren werd al bekend dat de Duitse OM 70 verdachte sterfgevallen onderzoekt. Maar toen was er nog geen sprake van dat het mogelijk allemaal Nederlanders waren. Familie zal om toestemming worden gevraagd om de lichamen op te graven voor autopsie, schrijft de krant. Dat onderzoek moet uitwijzen of ze de dupe zijn geworden van de omstreden behandelmethode in de kliniek of dat ze zijn overleden aan kanker. In Duitsland dreigt de productie van Volkswagen stil te komen liggen. Door een conflict met een leverancier stokt de aanvoer van onderdelen voor versnellingsbakken. Waarover het conflict gaat is niet bekend. In de fabriek in Emden is al werktijdverkorting voor het personeel aangevraagd omdat de productie is stilgelegd. In die fabriek wordt de Volkswagen Passat gemaakt. Eind deze maand komt de zaak voor de rechter. In Marokko zijn 71 paspoorten gestolen van Marokkanen... die een visum voor Nederland hadden aangevraagd. In 41 gevallen waren de visa toegekend. De documenten werden gestolen van een koerier. Met de papieren kan vrij worden gereisd door een groot deel van Europa. Maar dat zou tot nu toe niet zijn gebeurd. De visa zijn ongeldig verklaard en de paspoorten staan internationaal geregistreerd. Het Openbaar Ministerie op Bonaire heeft een beloning van 10.000 dollar uitgeloofd... om de man te vinden die woensdagavond een Nederlandse agent doodschoot. En werd onder vuur genomen na een melding van een inbraak... en overleed later in een ziekenhuis. Zijn er geen verdachten aangehouden? Een van hen zou gewond zijn geraakt aan zijn gezicht. Op het vliegveld van Bonaire en langs de kust zijn extra controles... om te voorkomen dat de verdachten het eiland verlaten. Het weer eerst nog zonnig. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe... met vooral in het zuiden kans op een bui. Het wordt 24 tot 27 graden. In het weekend is het veranderlijk, met zonnige perioden... maar ook buien bij ongeveer 22 graden. De CFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door een ongeluk met vijf auto's op de A12 Den Haag richting Utrecht... staat tussen Nieuwebrug en de Meer een 4 kilometer file drie rijstroken zijn dicht...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 Welkom terug bij CFM Jazz. Dit is het tweede uur van vandaag. Mijn naam is Jeroen van, van, van Sluisdam en ik heb natuurlijk nog veel meer mooie muziek. Um, misschien kent u het wel, uh, je hebt af en toe eens van die uh, momenten... dat je plotseling uh, slecht nieuws te verwerken krijgt. En dan is muziek en, uh, kan een mooie uitvlucht zijn om je even in uh, te laten verdrinken. En ik heb nu een, uh, een hele serie nummers uh, eigenlijk uh, een maandje geleden... toen ik dit programma aan het voorbereiden was uitgekozen, want toen had ik daar zelf... Uh, had ik daarnaar te zoeken eigenlijk... en kwam ik deze prachtige nummers tegen. U gaat eerst luisteren naar twee nummers van Billie Holiday... van haar album Solitude uit 1952... I Only Have Eyes For You... en Solitude, Billie Holiday... With memory. Holiday. De volgende nummers die ik ga draaien zijn van Etta James... van haar album Love's Been Rough On Me, Cry Like a Rainy Day... Gonna try to make you understand. dat, James, met uh, Crying Like a Rainy Day. En ook Nina Simone heeft van die prachtige nummers gemaakt... waar je even helemaal in weg kan zakken. U gaat luisteren naar Don't Let Me Be Misunderstood... en Love Me or Leave Me. Baby, you understand me now. If sometimes... You see that I'm mad. Don't you know?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 To be independently blue. I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. There's no love for nobody else. Be independently blue Say, hey, I, I want your love Don't wanna borrow Have it today to give back tomorrow Your love is my love Ik natuurlijk niet zo lang in, uh, in dit soort muziek blijven hangen. En gewoon vrolijk verder gaan. Want het leven gaat ook door. En ook in Rio. En dat deed me denken om een paar mooie Braziliaanse nummers... Um, uh, in het programma te gaan doen. Want we zitten natuurlijk al met z'n allen in... met de aandacht in Rio. En daar is fantastische muziek gemaakt. Onder andere door Antonio Carlos Gobim en Gail Costa. Ze hebben een live album opgenomen... Rio Revisited. En u gaat luisteren naar het beroemde Checa de Saudade. Well, no more blues. Antonio Carlos Jobim en Gail Costa. Check out de soldaten. We gaan verder met een uh, album. Dat is gemaakt door ook een paar grootheden in de jazz: Dizzy Gillespie en Machito. En Machito was de leider van een uh, Cubaans orkest. En na een uh, enorme carrière hebben we beide een, uh, een album samengemaakt. En dat heet Afro-Cuban -Cub Jazz Moods uit 1975. Dizzy Gillespie speelt op trompet. Uh, Chico Friel heeft de nummers geschreven en de arrangementen. En uh, Machito is de leider van het orkest. U gaat luisteren naar Pensativo. Missy Gillespie en Machito met Pensativo. Het volgende nummer wat ik ga draaien is van uh, Roland Kirk. Roland Kirk staat bekend als een multi-instrumentalist. Hij speelt eigenlijk alles waar hij zijn handen op uh, kon leggen. Onder andere maar tonoorsax, maroudwarsfluit, klarinet, um, Engelse hoorn, piano, tamboerijn en nog vele andere instrumenten. Hij speelde onder andere samen met McCoy Tyner, John Coltrane en Quincy Jones en maakte een aantal albums. In 1975 kreeg hij een, een beroerte waarin, waarin um, hij alleen nog maar uh, twee saxofans tegelijk kon bespelen. En hij heeft dit nog twee jaar volgehouden. En in 1977 overleed hij aan de gevolgen van een tweede beroerte. Hij heeft zelf nog een aantal uh, mooie albums gemaakt, waaronder eentje die na zijn dood is uitgekomen. En die heet Bookie Wookie: String Along for Real. U gaat luisteren naar Dorthans Walk van Roland Kirk. luisterde naar Roland Kirk met Doortown's Walk. volgende nummer wat ik ga draaien is van Dizzy Reese. Mozaïek, de platenmaatschappij, heeft een uh, aantal verzamelalbums uh, uitgebracht. En daarin zijn een, uh, ook een aantal albums uh, gemaakt met, uh, met CD's, LP's van, uh, van DC Reese. Uh, waaronder de Mozaïek Select nummer 11. En daarin zijn drie LP's van Dizzy Reese samengenomen: zijn debutealbum, Blues in Trinity, Starbright, Sounding Off. En coming on. Dizzy Reese, geboren in 1931 in Kingston, Jamaica. De zoon van een, uh, een pianist van, uh, van, uh, ja, van de, de, zeg maar de stomme films uit die tijd. Hij um, is naar, uh, naar Londen verhuisd in 1948. Werkte gedurende de 50 jaren in Europa en veel in Parijs. Hij speelde onder andere met Don Byers, Kenny Clark en Ted Jones... Uh, later ging hij naar New York en uh, begon daar uh, samen te spelen met, uh, met Donald Byrd en Art Taylor. Hij maakte zijn uh, albums daar en u gaat luisteren naar een uh, nummer van het tweede album uh, van deze verzamelcd CD, Starbright. En u gaat luisteren naar The Rake, Dizzy Reese. We luisterden naar Artie Show, vergezeld door Henk Mobley, Paul Chambers en Wynton Kelly. We gaan verder met um, Artie Show. Uh, oh, ik zei Artie Show, we luisterden natuurlijk naar Dizzy Series. We gaan verder met Artie Show. Artie Show, een, um, de artiestennaam van Arthur Jacob Archowski. Uh, hij was een Amerikaanse jazzklarinettist, componist, maar ook een bandleider. Hij heeft vele grote big bands opgericht en is eigenlijk in de jaren, uh, eind jaren 30, 37, 38. Heel bekend uh, geworden in, uh, in Amerika. In de periode van de Tweede Wereldoorlog... trad hij veel op in uh, oorlogsgebieden voor de Amerikaanse soldaten... en maakte daar ook veel furoren mee. Hij trouwde uh, in eerste instantie met uh, Betty Kern... daarna Lena Turner... maar werd daarna natuurlijk ook beroemd omdat hij met Eva Gardner trouwde. Hij heeft verschillende big bands uh, opgericht... en eigenlijk weer, uh, weer afgestoten. En hij heeft een... Uh, ...album gemaakt, dat heet Shaw Recreates His Great 48 Band. En u gaat luisteren naar twee nummers daarvan. Softly As In A Morning Sunrise en Copenhagen. Shaw U luisterde naar Artie show met zijn big band. Het zit er bijna op. Uh, mijn naam is Jeroen van Sluisdam. U heeft geluisterd naar twee uur CFM Jazz. Ik ben er volgende maand weer. En tot slot heb ik nog een klein stukje van een uh, nummer van uh, Duke Ellington... met zijn Blanton-Webster-band uit uh, de periode 1938-39. Gaat u luisteren naar de Harlem Airshaft?